In de reclame schrikt een Nederlandse vrouw als ze op internet schaars geklede Oekraïense dames ziet. Daarna wordt gesuggereerd dat ze haar man kan weerhouden van een reis naar het EK... ...door over te stappen naar de Nederlandse Energiemaatschappij. Dat biedt overstappers een biertap voor thuis aan. Volgens Oekraïense media zijn de autoriteiten boos omdat het sportje mensen zou ontmoedigen om naar het EK te gaan. Vandaag praten de Oekraïense ambassadeur en het bedrijf over de kwestie.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 I'm so I'm on Listen to your oh.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 Give to how you've been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 the sun come through, uh oh, it's on like everything goes, well, I'm lost baby till the freak gets yours, what happens to that body is a private show, stays right here, pri private show, I like a I'm untamed, I'm in high pain, tolerance bottoms up from the champagne, my life come my hundred then we hit fame. to be with the girl, we get insane, hey I heard you To Christmas, I'm give it up for Lance. My friends are all so cynical. We refuse to keep the baby.